Het weer, het is helder, maar bij zee kan wel een sneeuwbui vallen. Met minima tussen min 3 en lokaal min 10 in het zuidoosten is het koud. Overdag ook wat sneeuwbuien, maar dan schijnt ook de zon af en toe. Smiddags middags dan wordt het 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Goedemorgen, het is woensdag 13 maart 2013. De dag dat de Jodenster verplicht werd ingesteld... voor Joden in Frankrijk, België en Nederland. Wat voor rol speelt de Jodenster de dag van vandaag nog? De PvdA ziet een daling in het aantal topvrouwen en roept minister Bussemaker naar de Kamer. Maar is dat terecht? En Michelle Obama, ze is pas over tien maanden jarig, maar er wordt nu al discussie gevoerd over haar feestje. Want wie krijgt de eer om voor haar te zingen? U hoort het het komende uur in Nu Al Wakker van Omroep WNL. Wilt u nu reageren op onze uitzending? Bel dan met ons gratis nummer 0800-1121, 0800-1121. Of Twitter met hashtag WNLNacht. Het Nederlands honkbalteam heeft dinsdag in de tweede ronde van de World Baseball Classic met 10-6 verloren van Japan. Maar geen tranen. Oranje was al geplaatst voor de halve finale in San Francisco. Die begint komend weekend. Honkbalkeller Maarten Koolsloot gaat daar naartoe. Maarten, goeiemorgen. Goeiemorgen. Heb je je koffers al gepakt? Ja, ik heb net uh, mijn sokken opstaan gehouden. Geen gehouden. <laughs> Want Nederland doet het ontzettend goed op de World Baseball Classic nu in de halve finale. Had je dat verwacht? Ik had verwacht dat ze het goed zouden doen. Uh, dit is uh, zoals in de sport natuurlijk niet te voorspellen hoe goed je het zou doen. Een beetje verrassend. Nou ja, niet helemaal verrassend. Uh, ik vind het wel heel bijzonder. Want wat maakt die Nederlandse honkballen zo goed? Uh, ja, een combinatie van... Uh, dus het talent, gewoon het fysieke talent. En uh, ook de coaching. We hebben een aantal hele goede coaches in het team. Uh, Robert Eenhoorn, normaal technisch directeur, nu assistent. Coach Hensley Meulens, in dit geval de manager of bondscoach. Uh, Bert Bleileven, of Bert Bleileven, zoals we het <laughs> in Amerika zeggen. In Nederland geboren, in Amerika een Hall of Fame pitcher geworden. Hele goede pitcher. Uh, zijn er zijn nog andere coaches, uh, Kees Theissen, of uh, Ben Thijssen, uh, Wim Martinez, enzovoort, enzovoort. Aantal Goed, dus dat, uh, dat helpt, uh, ja. maar we hebben altijd hele uitzonderlijke talenten in dit team. Uh, uh, André Anton Simmons, heel jong. En natuurlijk de oude verdette, Andrew Jones. Ja, dus, dus komen goede eruit. mensen en goede coachen dus eigenlijk. Ja. Ja. Nu was het een, een beetje een domper dat we natuurlijk verloren van Japan. Eerder dit toernooi was Nederland al met 16-4 hadden ze verloren. En gisteren werd het in Tokio ook nog eens 10-6 voor de Japanners. Wat ging er mis? Nou ja, 26 runs of punten tegen in twee wedstrijden... dat vertelt het verhaal natuurlijk... de slagkrachten van Japan is gigantisch. Uh, die is zes homeruns in die eerste wedstrijd... dat is natuurlijk nou ja, haast ongekend in het honkbal. Nederland moest naar zeven innings... vanwege de mercy rule... Uh, regel uit medelijden... naar huis. Ja. Over die twee wedstrijden een beetje hetzelfde beeld. Hè? Enorm veel, veel honkslagen. Ja, dat toont... Japan toont wel uh, de zwakte van uh, Nederland aan... waar die zit... Die zit een beetje in het werpen. Ja. Uh, dat is niet het sterkste onderdeel van dit team. Uh, over het algemeen, we zijn door naar de halve finale. Dus we doen het vaker goed dan verkeerd in dit toernooi. Hm. Zo simpel moet je het maar bekijken. Uh, die halve finale zal er heel sterk omdraaien dat we in staat zijn... om toch met die pitching in de buurt te houden van de tegenstander. Niet zoals Japan uit te lopen naar een gigantische voorsprong. Kan Nederland überhaupt wel aanspraak maken nu op de titel... als we toch al twee keer hebben verloren van Japan? Nou, om maar eens een, een, een rekensommetje erin te gooien. Een honkbal gaat heel erg om gemiddelde. Mm -hmm. uh, in Amerika duurt er een honkbalseizoen ongeveer, uh, nog, niet ongeveer, het duurt 162 witschijn in de Major Leagues. Nou, als jij het aardig doet, een redelijke ploeg hebt, dan weer de 81, verlies je de 81. Nou, Nederland heeft een uh, meer dan aardige ploeg. Dus dan zit, zou je boven dat gemiddelde zitten. Ja. Uh, ik zal de re rekensom niet ingewikkelder maken dan dat. Wat betekent het de verlies? Je verliest... Ja, precies. Het is nog vroeg. Ik kan het ook nog net aan, dit. Je verliest uh, twee keer van Japan, dan de derde keer. Dan wil je misschien wel weer een keer. Nou, goed. Japan is natuurlijk heel sterk. Dus, dus de, de simpele van maken uh, is ook op de vroege ochtend niet genoeg... om iedereen in de luren te leggen, denk ik. Uh, we krijgen het wel degelijk moeilijk, maar... Uh, we hebben een kans. In honkbal heb je altijd een kans. We hebben een kans. De halve finalisten vertrekken nu naar San Francisco voor de finale reeks. Um, de toernooi is in, in de VS dus. En in Japan. Waarom allebei? Dat heeft met commerciële belangen te maken. Uh, de, de, de landen die een uh, voorhand willen organiseren moeten daarvoor betalen. Uh, dat is ook gebeurd. Uh, bijvoorbeeld ook door Taiwan, hè, waar Nederland uh, speelde. Ja, dat, in die, dat opzicht is het natuurlijk een beetje, een beetje gek. Er zijn grote commerciële belangen mee gemoeid. Met, met welk groot toernooi? Overigens niet. Uh, van de FIFA en de WK kennen we het ook. Maar wat bijvoorbeeld raar is, hè? Amerika, uh, die kunnen de eerste ronde spelen in Amerika, de tweede ronde waar ze net aan begonnen zijn, en de finale is in San Francisco. Dus die hoeven veel minder te reizen dan Nederland, wat de voorbereiding had in Arizona, de eerste ronde in Taiwan, de tweede ronde in Japan, Precies. en nu weer door de tijdzone heen. Ze vertrek, dat is wel geinig. Ze vertrekken op dinsdag. Ah, wat was er nou, uh, geloof dat ze woensdagochtend uit Japan vertrokken en dan dinsdagavond uh, weer in Arizona waren. Dus dat geeft een beetje aan de gekkigheid. Uh, maar is dat niet ontzettend wel. ook vermoeiend, hè? Als die Amerikanen daar lekker in de VS zitten, zij hoeven niet te reizen en die Nederlanders zijn ontzettend moe en hebben last van jetlag. Ja, in de sport is het toch altijd, de uh, omstandigheden moet je mee omgaan en, en al te veel zeur is er niet bij. Die hongballers uh, zijn bepaald uh, grote jongens en geen zeurkousen. Ja. Een van de dingen die nou de komende dagen wordt gedaan om het misschien ook een beetje op te vangen, ik weet niet de precieze reden, maar ik zie het zelf in elk geval zo. Uh, er zijn nog twee oefenwedstrijden in Arizona de komende paar dagen. Mm -hmm. uh, en daar krijgen de spelers verder een beetje vrijheid omheen. dus uh, ja, ...geen strak georganiseerd etensritme uh, en dat soort dingen. Ze dus kunnen een meer... beetje slapen dus? Ja, en een beetje nou, even de, van die druk af. En ik denk dat dat na meer dan een maand met z'n allen op pad... ...dat dat toch ook wel een belangrijk element is. En vergis je niet, in dit team zitten veel uh, spelers uit de Nederlandse hoofdklasse... hele uh, gewone honkballers voor wie dat natuurlijk ja dat daar gaan ze nooit nooit meer meemaken dat kan eigenlijk helemaal niet en ze willen en, er alles uh, uithalen natuurlijk ja dat is natuurlijk in zo'n team zit nou een zo'n verschrikkelijke kracht en en en teamgeest of, of ja dat, dat uh, uh, je kunt ervan uitgaan dat dat het een verschrikkelijk uh, ja zwaar bevochten halfjaar ze worden wat er ook gebeurt daar ben ik eigenlijk zelf wel van overtuigd. Nou tot slot laten we er even een wedje op gooien wie wint en met hoeveel. Dat doen we. Uh, inzet is uh, voor mij, uh, Nederland wint uh, de halve finale. En dan moet ik natuurlijk zeggen dat Nederland de finale wint. Ik zal het mezelf zo moeilijk mogelijk maken. Maak het jezelf eens lekker moeilijk. Oké, okay, laten we dat afspreken. Nederland wint en met hoeveel? Nou, dat zullen twee hele krappe overwinningen worden. In het honkbal is de precieze uitslag moeilijk te voorspellen. Maar uh, wat ik je wel wil zeggen is: uh, als Nederland twee keer wint, dan zal het met één of twee uh, punten verschil zijn per keer. Uh, dat zullen geen grote overwinningen zijn. Nou, laten we afspreken dat als je gelijk hebt, dat je van ons een taart krijgt. Nou, hier, dat, <laughs> dat, dat, daar doe ik het voor. <laughs> Kijk, heel goed. Honkbalkenner Maarten Koolsloot, dankjewel. Nog een fijne dag en volgende week vanuit San Francisco hopelijk spreken we weer dan ook. Fijne ochtend en ik doe volgende week graag weer mee. Nou, dat horen we graag straks op deze zender. Wat voor rol speelt de Jodenster de dag van vandaag nog in Nederland? Maar eerst muziek van Fun, Some Nights. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a drop. Some nights I wish the my could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up. See ya!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 Luistert naar nu al wakker op Radio 1, 13 minuten over 4. 13 maart 1942, de dag dat de Jodenster verplicht... werd ingesteld voor Joden in Frankrijk, België en Nederland. Tot de dag van vandaag, 71 jaar later, is de Jodenster een gevoelig symbool. Het Sidi, Centrum Informatie en Documentatie over Israël... werd opgericht door de Joodse gemeenschap... en heeft als doel op te komen voor de vrede en veiligheid van het Joodse volk. Elise Friedman is researcher antisemitisme van het Sidi. Goedemorgen. Goedemorgen. 71 jaar na de invoering van deze jodenster. Hoe kijkt u nou hierop terug? Uh, ja, wij komen hem, het is niet eens een zeer terugkijken. We komen hem nog steeds tegen. Want die ster wordt nog steeds te pas en te onpas uit de kast getrokken... als iemand uh, wil laten zien dat hij zich gestigmatiseerd voelt. Want waar komen we deze ster bijvoorbeeld allemaal tegen? Oh, uh, je kan het zo raar niet verzinnen... Er was in, de Franse regering wilde een debat gaan uh, organiseren over seculariteit in Frankrijk. Mm -hmm. Dat vonden alle gelovigen slecht. En uh, de moslims helemaal, die zagen daar uh, islamofobie in. Toen ging iemand 600.000 groene jodensterren drukken met het woord moslim erop. En in Nederland was er iemand die zei dat er niet pas een jodenster was... Uh, in Amerika was er een senaatskandidaat die zei dat het rookverbod in West Virginia precies hetzelfde was als de jodenster. Omdat hij een bordje op zijn huis moest hangen, dat het een, uh, een rookvrije ruimte was. Mm -hmm. Vorige week zag ik hem op sinaasappels. <laughs> dus we komen kamer... hem echt overal tegen. Zelfs op sinaasappels komt de jodenster nog terug. Ja. Maar laten we even teruggaan naar die geschiedenis. Uh, kent u ook mensen die deze, deze jodenster hebben gedragen? Ja, daar ken ik er nog wel een paar van. Want, want hoe ging dat in zijn werk? Moesten de joden toen de ster ophalen of zelf maken? Hoe ging dat toen? Uh, oh, dat is een, een typisch Duits trekje. Die uh, jodensterren werden geproduceerd door een Joodse textielfabriek... met een Duitse verwalter. Hmm. En uh, joden moesten hem kopen... Ze konden, moesten ze zelf betalen en het kostte ze ook nog textielpunten. Want hoe, hoeveel was zo'n jodenster dan? Die moesten ze echt kopen dus? Ja, klopt. Je kon er vier kopen voor ik geloof het equivalent van 25 cent of zo. Het wordt bijna als een aanbieding verko verkocht eigenlijk. Vier jodensterren voor een prikkie. Ja. En droegen en, nou veel joden op het begin al gelijk zo'n ster? Ja, er is daarover ontstaan allerlei uh, leuke mythes. Uh, er wordt gezegd in het begin, uh, droegen Joden hem met trots. In ieder geval wordt er gezegd, kleine kinderen onder de zes, die hem niet hoefden te dragen, die vonden hem mooi en die waren jaloers, dat zijn er geen mochten. Uh, er wordt ook gezegd dat er heel veel blijken van solidariteit kwamen. Gelooft u dit? Nou, weet je, in, in Duitsland destijds, zei een hoge natie, uh, dat is net als kinderen die uh, met vlaggetjes gaan staan zwaaien in een zee waar de haaien zwemmen. Hm. Uh, er zullen best een paar van die verhalen waaien zijn. Maar in het algemeen, uh, ja goed, er waren wel mensen die hem niet droegen. Ja. En, u had, het, en uh, u had het er net ook al over dat we tegenwoordig ook de Davidster nog veel zien. Hè? Uh, ook bijvoorbeeld op bushokjes en treinstations. Wat vindt u daar dan van? Ja, dat is, dat is iets anders trouwens dan de Jodenster. De Davidster, dat is eigenlijk een oud- en geliefd Joods symbool mm -hmm. En dat hebben de nazi's destijds gebruikt om op zo'n uh, gele dins te zetten. En nu vind je hem inderdaad weer... Om bushokjes en vaak dan ook met haken kruizen erin. Ja, uh, wordt belachelijk ja, en, gemaakt. Oh, ja, dat vind ik een gunstige uitleg hoor. Het wordt, uh, uh, soms is het een, uh, in het kader van de, de, de voetbaltoestanden uh, uh, over een zogenaamde joden van Ajax en zo. Maar soms is het gewoon puur haat. Ja. En wat kunnen we daar nu tegen doen? U zei net ook dat de jodenster in het dagelijks leven terugkomt. Wat, wat zouden we hier tegen moeten doen? Ja. Je, je kan niet alleen maar dat uh, aanpakken. Het is een onderdeel van... Uh, hoe dingen heel erg verorganiseerd worden. De, de jodenvervolging wordt zo vaak uit de kast gehaald, dan wordt hij langzaam gelijk aan iets wat je erg vindt. En als je je erg vindt, kun je dat dan uh, gaan roepen. Maar uh, zo was het natuurlijk niet. Uh, dat, was, werd, uh, dat was een genocide. Er werd een volk uitgemoord. Mannen, vrouwen en kinderen, omdat ze waren. Ja. Dus je kan niet alleen maar dat één onderdeeltje daarvan proberen aan te pakken. Uh, dat heeft als effect, als je duidelijk maakt... dat daar veel meer aan vastzit. Precies. Eigenlijk het hele antisemitisme moet worden aangepakt. Ja, zeker. Precies. En hoe ziet de toekomst nu omtrent het jodendom... en het antisemitisme eruit, volgens u? Ja, uh, antisemitisme is er natuurlijk altijd geweest. Maar wat ik op dit moment erg verontrustend vind, is... Dat mensen het heel gewoon vinden. Uh, ja, nou ja, we hebben net dat, dat, dat beruchte voorbeeld gehad van een stel jongens die zeiden van... Oh, wat Hitler met Joden heeft gedaan, vind ik eigenlijk wel prima. Dat, zou je, uh, dat taboe daarop is helemaal weg. Ja, en daar schrikt u van. Ja, uiteraard. Ja. Nou, we zullen zien hoe het in de toekomst zich zal ontwikkelen. Elise Vriedman, researcher antisemitisme van het CIDI. Dank u wel voor uw tijd. Oké. Okay. Vandaag is het 71 jaar geleden dat de Jodenster verplicht werd gesteld in Nederland. Bij mij aangeschoven is Annette Schut... met alle kranten voor zich van vandaag. We gaan ze allemaal doornemen. We beginnen met de Telegraaf. Talentvolle studenten die klaar zijn aan de universiteit... moeten vaker leraar worden. Want wanneer ze goed worden getraind stoppen ze veel minder vaak met lesgeven dan andere docenten. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs... maken vandaag bekend dat ze hier extra geld voor uittrekken. De komende drie jaar moeten daardoor 160 academici het onderwijs in. Dat zijn er twee keer zoveel als nu. Van de wetenschappelijke docenten blijft namelijk... bijna driekwart lange tijd voor de klas staan... terwijl nog geen kwart van de PABO-studenten... vijf jaar na afstuderen nog als docent werkt. Het terugdringen van deze uitval staat voor de minister bovenaan... het prioriteitenlijstje tijdens de Teachers Summit... Een onderwijscongres van de 20 rijkste landen van de wereld. Het congres wordt vanaf vandaag gehouden in Amsterdam. Trouw schrijft dat financiële specialisten, notarissen, advocaten, luchthavenpersoneel en ambtenaren in Nederland van grote waarde kunnen zijn voor de georganiseerde misdaad. Dat concludeert het rapport Georganiseerde criminaliteit in Nederland van het wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum. Criminelen schakelen financiële specialisten onder meer in voor het investeren, doorsluizen en fiscaal afschermen van vermogen. Vooral notarissen en advocaten kunnen vanwege hun kennis, wettelijk voorgeschreven rol op bepaalde terreinen en hun afgeschermde status belangrijk zijn voor criminele groepen, zeggen de onderzoekers. En wie vertraging heeft gehad met het vliegtuig kan voortaan een flinke compensatie aanvragen. Naar aanleiding van een uitspraak van het Europees Hof in oktober hebben ruim 11.000 Nederlandse vliegreizigers namelijk geld gekregen naar vertraging schrijft de metro. De meeste vergoedingen zijn uitgedeeld door de KLM. Het bedrijf gaat aan de leiding met bijna 7500 mensen die een geldbedrag hebben gekregen. Arke Fly staat tweede in het compenseren met ongeveer 3000 reizigers. Transavia deelde aan bijna 900 mensen vergoedingen uit. Het Europees Hof bepaalde dat maatschappijen gedupeerde reizigers... onder bepaalde voorwaarden moeten compenseren... als ze meer dan drie uur vertraging hebben opgelopen. De hoogte van de vergoeding is onder meer afhankelijk... van de duur van de vertraging en de afstand van de vlucht. En het ND schrijft dat steeds meer ouderen zich kunnen voorstellen... dat ze ooit voor euthanasie kiezen... Amsterdamse onderzoekers vroegen in de periode tussen 2001 en 2009 op drie momenten aan ruim duizend mensen van 64 jaar en ouder naar hun houding ten opzichte van actieve levensbeëindiging. In 2001 kon 54% van hen zich voorstellen ooit om euthanasie te vragen. In 2009 was dat 63%. Een hogere opleiding leidt vaker tot een positieve opvatting over actieve levensbeëindiging. Terwijl godsdienst juist een belangrijke remmende factor is. Ten opzichte van protestanten zeggen rooms-katholieken bijna twee keer zo vaak dat ze zich kunnen voorstellen om euthanasie aan te vragen. Terwijl niet religieuze dat bijna zeven keer zo vaak mogelijk achten. Dit en meer leest u morgen in de ochtendbladen. Nou, dankjewel, Aneet Schut. En zometeen kom je ook nog bij me terug met het laatste nieuws. Hè? Absoluut. Kijk, ja. dat uh, horen we zometeen. Eerst muziek van Rihanna. Stay. 4 minuten voor al vijf. U luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1... en wilt u nu reageren op onze uitzending? Dat kan. Twitter dan even met hashtag WNLNacht. Een van de grootste competitieve computergames kreeg dinsdag een uitbreiding. Ik heb het over Starcraft 2. Een strategiespel dat voornamelijk in Zuid-Korea erg veel gespeeld wordt. Maar ook de Nederlanders kunnen er wat van. En Kevin van der Kooij is zelfs een heuse Starcraft-commentator. Kevin, goedemorgen. Goedemorgen. Live vanuit Los Angeles. Heb je het spel de hele nacht al gespeeld? <laughs> nou, dat valt nog best wel mee. We waren inderdaad gisteravond uh, bij de release party aanwezig, uh, maar daarna rond uurtje of twee of drie in huis gegaan, veel bekenden gezien. En vandaag wel gespeeld, vooral de singleplayer, aangezien uh, normaal gesproken gaat het dan vooral om de multiplayer, maar singleplayer is ook wel even leuk om te kijken. Nu moet ik eerlijk toegeven, ik ben echt best wel een leek op dit gebied van games. Uh, wat is dit nou precies voor een spel, Starcraft 2? Ja, mensen vergelijken het vaak met schaken in de zin van uh, dat je altijd met hetzelfde begint. Starcraft is geen spel dat je zeg maar een tijdje speelt en dan stop je even en dan ga je weer door waar je mee bent begonnen. Het is net als uh, schaken, je begint altijd met hetzelfde. En het gaat voornamelijk om dat je, wat zou je zeggen, resources moet verzamelen, vooral minerals en gas. En je begint met een smal leger en dan ga je een beter leger bouwen. En dan probeer je ja, sneller te zijn dan je tegenstander en beter te zijn, uh, sneller multitasken. Vooral uh, wat we... Vaak noemen APM, dat staat voor Actions Per Minute, een zeg maar soort van aanslagen per minuut. Zie je echt dat professional gamers gewoon drie, vierhonderd acties per minuut maken met hun mouse en keyboard. En ja, dat maakt het verschil tussen goede spelers en minder goede spelers. En dus als ik het goed begrijp, zit je in een soort van virtuele wereld... waarin je een, een leven moet opbouwen en tegelijkertijd mensen moet schieten? Nou, ja, schieten, dat, dat, dat is het niet echt. Het is, uh, het is een, een spel dat je kijkt vanuit, zeg maar... Uh, ja, een third-person view. Dus je kijkt vanaf bovenaf, kijk je naar beneden op de map en dan begin je met heel weinig. En je moet gewoon zo snel mogelijk een leger opbouwen ja. en met dat leger. Ja, het, het is niet een realistisch schiet, wel dat je echt mensen neerschiet. Het is meer een, ja, een ruimte-achtig iets wat zich afspeelt in de ruimte. En er zijn drie verschillende klassen waar je mee kan spelen en iedereen heeft zijn eigen voorkeur. En het is heel leuk, er zit heel veel variatie in en ja, het is heel competitief. Je kan er heel, heel goed in worden. En waarom is juist dit computerspel zo populair? Uh, vooral om die reden dat mensen. Mensen vinden het leuk om te spelen, maar mensen vinden het ook heel leuk om te kijken. Omdat ze weten dat die, wat sommige mensen doen: sommige spelers uit Zuid-Korea, maar ook uit Nederland hebben we een paar hele goede spelers. Mm -hmm. En uit de rest van Europa. Uh, dat. De normale mensen kan dat nooit bijbenen en die kunnen nooit hetzelfde, dat niveau spelen. Het is zelf de reden waarom we voetbal leuk vinden. Om, als we kijken naar Messi, omdat die, die jongen de, die doet dingen die andere mensen niet kunnen. En dat is ook zo met StarCraft. En StarCraft is leuk om te spelen, maar het is ook vooral heel leuk om te kijken. Vooral als je echt uh, ja, een beetje familie wordt met al de, de grote spelers. En je zegt maar, ja, die jongen vind ik leuk. Of je kijkt, in ze, je kijkt interviews en ze zeggen, nou, spontaan een gozer. Ik hoop dat hij veel geld wint. En er zijn veel toernooien waar je ja, echt veel geld kan verdienen. En mensen vinden het dan leuk om hun spelers aan te moedigen. Ja, want hoeveel geld kun je nou verdienen als je zo'n uh, zo toernooi wint? Ja, dat, dat verschilt heel erg per toernooi. Maar om een indicatie te geven. Een ja, normaal toernooi is meestal 10 of 15.000 dollar voor eerste prijs. Doe maar. Maar we hebben ook, uh, afgelopen oktober was ik ook uh, bij een toernooi aanwezig in China. En daar kreeg de winnaar 100 dollar. Dus ja, dan gaat het heel snel. Jeetje, en jij speelt dit spel zelf ook op toernooien. Heb jij ooit wel eens zo'n een geldprijs gewonnen? Uh, nou, Starcraft 2, dan, ik ben vooral een commentator. Dus ik vertel de mensen thuis wat er gebeurt. Zeg maar, zelfs Thea Reisman dat doet met voetbal. Uh, heb je ook met Starcraft toernooien, dat wordt uitgezonden. Mensen vinden het leuk om te kijken. Okay. En ik leg dan vooral uit waarom jongens uh, sommige acties doen. Ik, uh, omdat ik het spel ook zelf wel redelijk hoog speel. Maar ik speel het spel niet om echt toernooien te winnen. Daarvoor ben ik iets te druk uh, met commentaar geven en gewoon veel reizen. Want heb je die ambitie uh, niet? Ik bedoel, als je 100.000 euro kan winnen, dat is niet verkeerd. Uh, ja, maar die, dat is heel erg lastig. Ik was vroeger <lacht> ook een professional gamer in het spel dat voordat Starcraft uitkwam heel, heel populair was. En dat heette Warcraft 3. Daar ja. heb ik wel redelijk wat geld mee gewonnen. Was ik ook Europese kampioen geworden in 2006. Maar in Starcraft 2 is het echt heel heel moeilijk. Ik ben best goed. Maar er zijn echt jongens, uh, ja, daar kan ik tien keer tegen spelen. En dan zal ik uh, misschien op mijn beste dag win ik één keer. En dat is het ook wel. <laughs> Want je hebt het al over die Zuid-Koreanen. Het is mega populair daar. En ze zijn ook erg goed. Wat is de impact van zo'n game daar in dat land? Um, ja... Star, Starcraft was vroeger heel erg populair. vooral het vroegere Starcraft. Uh, dat heette Starcraft Broodward, dat is echt jarenlang op tv uitgezonden en dat was echt deel van hun cultuur. Iedereen wist wat Starcraft was. Starcraft 2 begint ook wel redelijk populair te worden. Daar, uh, ja, hun nemen het gewoon iets serieuzer. Het is daar gewoon heel normaal om even universiteit een tijdje stop te zetten en gewoon fulltime te gaan gamen. Maar zijn hun als als bekende die... gamers dan bijvoorbeeld ook een soort van rocksterren daar? Ja, dat... Uh, op een of andere manier kan je dat wel zeggen. Wat, wat wij, wat wij, uh, waar wij het vaak over hebben zijn fangirls. heb je echt groepen meisjes die naar de studio komen. Want die wedstrijden worden uitgezonden op televisie. En die, uh, ja, die zitten dan allemaal op een rijtje uh, te klappen voor hun favoriete gamer. Dus... Nu heb je de, de lancering in de VS meegemaakt. Heb je niet het grootste feest gemist dat je niet in Zuid-Korea moet zijn? Uh, nou, daar begon het inderdaad. Maar uh, nou, in de VS was het ook wel een leuk feestje. Hoor. En ook in Frankrijk was er ook een heel leuk evenement aan de gang. Waar ook één speler van Nederland, uh, Grubby, was uitgenodigd om daar ook te zijn. Uh, maar ja, ik, had, ik heb het hier goed naar mijn zin gehad. Het hoofdkantoor van Blizzard is hier in, Zuid in uh, California, in Irvine. Dus er waren veel mensen van het spel zelf die het spel hebben ontworpen. En veel andere bekende figuren uit onze community. Dus het was wel heel gezellig. Uh, ik denk niet dat het veel gezelliger was in Korea. Nou, in Starcraft 2, dat moeten we dus in de gaten houden. Welke Nederlander moeten we op het ogen houden? Uh, er zijn twee jongens uh, echt heel erg goed. Eentje is... Uh... Zijn nickname is Liquid Red. Zijn echte naam is Jos de Kroon. Een mm -hmm. uh, jong uit Tilburg. Uh, hele spontane gozer, uh, heel aardig. En heeft ook uh, in het verleden heel goed gedaan. Andere jong is uh, Manuel Schenkhuizen. Uh, beter bekend als Grubby, die is ook al heel lang professional gamer. hetzelfde geldt voor Jos. En dat zijn echt onze twee uh, sterkhouders. Alle twee de jongens kunnen op internationale toernooien echt uh, meedoen met de beste. Nou, zo word ik weer een stuk wijzer op het gebied van, uh, van games. Dankjewel, uh, Starcraft commentator Kevin van der Kooi. Graag gedaan. En nog veel plezier met de commentaar geven op het spel. Inmiddels weer bij me aangeschoven. Annette Schut, goedemorgen. Goedemorgen, ja. het is uh, tijd voor. Het nieuwsmiluutje. Als de gemeente Urk echt moet kiezen... gaat ze liever onderdeel uitmaken van de superprovincie... dan zich bij Overijssel te voegen. Dat is het standpunt van het college van burgemeesters en wethouders. De superprovincie wordt Flevoland, Utrecht en Noord-Holland samen. Maar eigenlijk wil de burgemeester van Urk... dat Flevoland gewoon Flevoland blijft. In Libië zijn meer dan 60 doden gevallen door het drinken van zelfgemaakte giftige alcohol. Dat zei de minister van Volksgezondheid. Meer dan 700 mensen raakten gewond. In de drank zit methanol en op drinken daarvan kan blindheid, ademstilstand en de dood volgen. Consumptie en verkoop van alcohol is in Libië verboden. Maar zelfgemaakte alcoholische dranken zijn te koop op de zwarte markt. Een politieagent in New York is beticht van cannibalisme. Hij is vandaag schuldig bevonden aan het treffen van voorbereidingen... om vrouwen te ontvoeren, martelen, doden en op te eten. Maar het vonnis is discutabel, want geen van de vrouwen is gewond. De man is veroordeeld omdat hij volgens de jury op internet... gedetailleerde plannen had een om een mensen te ontvoeren. Ja, bizar hè? En dus groteske misdaden te plegen. Vrouwen opeten? Ja, je moet er niet aan denken. Nou, ik wat heb... een rare hobby. Ik heb er geen zin in. Maar goed, de rechter die doet op 19 juni uitspraak. En dan uh, zullen we horen of hij daarvoor ook. Hij kan daar levenslang voor de bak in moeten. Nou, terecht. Als je mensen opeet, vind ik ook. Maar goed, we hebben nog het weer. Onze jonge nou, weerman. Het lokaal in een enkele winterse bui... is het vandaag een overwegend zonnige dag. De middagtemperatuur die komt vanmiddag uit rond 3 of 5 graden. Vanavond en vannacht gaat de wind liggen... en daalt de temperatuur tot min 2 graden. Morgen dan zien we een afwisseling van zon en enkele wolkenvelden. De temperatuur die schommelt dan rond de 3 graden... bij een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Richting het weekend geleidelijk oplopende temperaturen... maar wel wisselvalliger valliger bij een aantrekkende zuidwestenwind. En tot zover... Het nieuwsminuutje. Dankjewel aan Schut. En de volgende uur ben je uiteraard weer bij mij. Je. Absoluut. Met het laatste nieuws. Zometeen de PvdA ziet een daling in het aantal topvrouwen. En roept minister Bussemaker naar de Kamer. Maar is dat terecht? Dat zoekt onze verslaggever Jesper Stoffelen uit. Maar eerst muziek van Robbie Williams. She's Madonna. Madonna. Minuten over half vijf. U luistert naar Radio 1. De christelijke gemeente Bunde overhandigde gisteren een petitie aan de Tweede Kamer om Pakistanse christenen beter te beschermen. Volgens hun zou de immigratie- en naturalisatiedienst meer rekening moeten houden met Pakistanen die als vluchtelingen ons land binnen willen komen. Namens de petitie-indieners spreekt Johan van Groningen daarom de voicemail in van onze minister-president. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje naar de diep. Toets hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Minister-president Rutte. Vandaag hebben wij als leden van een christelijke gemeente in Limburg... een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden. De petitie verzoekt om christenen uit Pakistan aan te wijzen... als risicogroep in het kader van het asielbeleid... In het ambtsbericht van Buitenlandse Zaken van december jongstleden is reeds weergegeven dat de situatie van christenen in Pakistan fors is verslechterd. Ten opzichte van enkele jaren geleden is het aantal incidenten waarin geweld is gebruikt tegen christenen bijna verdrievoudigd. De aanleiding voor deze incidenten is heel vaak het gebruik of misbruik van de blasfemiewet. Zodra er één moslim is die een Christen aanklaagt, kan dat voldoende zijn om een hele menigte te mobiliseren. De afgelopen jaren zijn er diverse voorbeelden geweest... waarbij hele kolonies van christenen zijn verwoest. Afgelopen week -einde zijn we opnieuw opgeschrikt... door berichten in de media waarin melding is gemaakt... van een hele christelijke enclave in Lahore die is verwoest. 175 huizen zijn verbrand, 40 winkels zijn verwoest... twee kerken zijn vernield. De aanleiding hiervoor was een vermeende aanklacht... tegen een christen uit Lahore. Hij werd aangeklaagd in verband met schending van de blasfemiewet. De woedende massa wilde hem zelf berichten... Lees ter dood brengen. En de gearriveerde politie kon of wilde geen weerstand bieden tegenover deze menigte. En een waar is het gevolg. De haat en het fanatisme waarmee tekeer wordt gegaan is huiveringwekkend. De angst voor een nieuwe aanval is groot. En uit dit land wil de staatssecretaris van Justitie christenen die vaak levensgevaar lopen terugsturen. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Minister-president, wij doen een appel op u. Help hen. Doe hen recht. We doen een moreel appel op u om deze vluchtelingen niet te laten terugkeren naar Pakistan. Het is voor hen niet veilig en ze moeten vrezen voor de dood. Nederland moet hierin samen met de internationale gemeenschap haar verantwoordelijkheid nemen. Johan van Groningen van de gemeente Bundemeersen. Wilt u nu ook de voicemail inspreken van Mark Rutte? Twitter dan even met hashtag WNLNacht. Het vragenuurtje in de Tweede Kamer telde gisteren een zestal vragen. Eén daarvan ging over het aantal topvrouwen in het Nederlandse bedrijfsleven. B van de A kamerlid Keklix Djukol zag een daling in het aantal topvrouwen... en riep daarom minister Jet Bussemaker naar de Kamer. Maar klopt die constatering wel? Verslaggever Jesper Stoffelen vroeg het aan haar. Hoe zit het nou precies? Bij sommige sectoren zie je een daling, bij sommige sectoren zie je iets een stijging, bij andere sectoren zie je een stagnatie. Hoe dan ook hebben we een probleem. Het hangt allemaal rond die 10%. En we moeten naar die 30% om een massa te hebben, om de uiteindelijke evenwichtige verdeling te hebben. Volgens minister Bussenmaker is er helemaal geen sprake van een daling. Nee, het klopt niet. Er is geen daling. We zijn van 4 naar 10% gegaan. Uh, maar het is wel waar dat het nog steeds veel te laag is. Mevrouw Jussel vindt dat het huidige beleid tekortschiet. We hebben nu al streefcijfers als beleid. Hè? Dat is op zich ook heel goed. En heel veel bedrijven die gaan ook uit zichzelf, uit vrijwilligheid, omdat ze het belang ervan inzien, die doen daar mee, aan mee. De overheid zich aan streefcijfers nu met de huidige regering. Bij het onderwijs gaan we dat vragen. En er gebeurt dus al heel veel, maar het schiet niet op. Om het wel te laten werken heeft minister Bussenmaker wel een idee over wat daarvoor moet gebeuren. Nou, met elkaar eraan werken. En dat moet bij bedrijven in de eerste plaats gebeuren... dat er meer vrouwen geschikt zijn om naar de top te gaan. Doet een beroep op vrouwen, want die geven nu vaak de voorkeur aan kleine deeltijdbanen. Doet een beroep op werkgevers, want we weten dat bedrijven met vrouwen aan de top... en mannen dus divers samengesteld beter functioneren... en beter bestand zijn tegen crisis... En uh, wij doen als overheid dragen ons steentje bij door dat, dat te faciliteren met talent naar de top en ook bij bedrijven na te gaan wat ze nu echt precies aan maatregelen nemen. Toch kunnen vrouwen ook individueel meer doen om de top te bereiken, volgens Jusel. Vroeger zeiden we altijd een slimme vrouw of meisje is op haar toekomst voorbereid en ik vind uh, anno 2013 vind ik niet alleen dat je een opleiding af moet hebben en dan een paar dagen moet werken. Ik vind zelf dat het heel goed is om gewoon financieel onafhankelijk te zijn als vrouw. Dat in ieder geval. In ieder geval goed voor ogen te hebben om problemen in allerlei levensfases te, ook te voorkomen. Maar ook omdat het gewoon heel normaal is om je broek op te houden, ook als vrouw. Dat is dus een cultuuromslag wat bij de vrouwen ook, denk ik, uh, aan de orde is. En vrouwen die kunnen ook gewoon hun ambities wat meer, la kunnen, uh, meer laten zien. En zich ook naar voren schuiven. En niet denken als er een functie is bij 80%, kan ik het, die 20% niet, dus doe ik het niet. Want mannen denken 80% kan ik en die 20% wil, weet ik niet, maar dat leer ik er wel bij. Die gaan bluffen. Dus uh, ik denk dat vrouwen ook uh, meer vertrouwen in zichzelf... en ook gewoon um, er meer voor moeten gaan, absoluut. Minister Bussenmaker vindt ook dat mannen wat kunnen doen. Ja, de man kan heel veel doen. De man moet eigenlijk het voortouw nemen. Als mannen nou het Old Boys Network uh, oplazen... dan krijgen ze meer vrouwelijke collega's... hebben ze ook betere resultaten. En ik denk dat de werksfeer vaak ook nog leuker is. Maar als dat allemaal niet werkt, wat dan? Een vrouwenquotum? Als niks helpt... Dan moeten we verdergaande maatregelen nemen, denk ik. Dan ontkomen we er niet aan. Maar daar wil ik vooralsnog op dit moment niet aan denken. Eerst het beleid die we hebben uh, goed uitvoeren, de urgentie vergroten. Een, een analyse uh, uh, grondiger hebben waarmee we aan de slag kunnen, ook met de culturele kant van het probleem. En uh, dan hoop ik dat we flinke stappen kunnen maken. De huidige 10% topvrouwen moet in 2016 30% zijn. Dat is en blijft nog steeds een haalbare doelstelling voor minister Bussenmaker. Ja, die is haalbaar, absoluut. Maar er moet wel gewerkt worden en dat kan ik niet alleen. Dus ik doe een groot beroep, op, met name op de huidige top in bedrijven, om ervoor te zorgen dat daar meer vrouwen binnenkomen. Straks bij de Homobar in Utrecht weten ze het zeker. Mannelijke homoseksuelen boven de 35 gaan de gaykant zeker missen. Maar eerst muziek van Solomon Burke, Like a Fire. U luistert naar Omroep BNL op Radio 1. Why can't I feel What I want to feel Why can't I see What's in front of me I'm always searching For a meaning Why can't I go I want to go What can I do What I need to do I'm always searching Let's see. Na een bestaan van 33 jaar moet de Gaykrant er nu toch echt aan geloven. Het blad is failliet, maar wat heeft dit blad nu betekend... voor de homo- en lesbiennes van ons land? Verslaggeefster Annette Schut kon het antwoord maar op één plek vinden. Bij de Gaybar Bodytalk in Utrecht. De Gaykrant uh, ja, is toch wel een, uh, ja, uh, zeg maar het blad voor, uh, voor homo-Nederland... waar je serieuze informatie vandaan kunt halen. En, en, ja, wat mij betreft vind ik het een belangrijk blad. Ja, Fijbes bezweers. je bent de eigenaar van de Bodytalk hier in Utrecht, een gay café. Klopt. Jullie hadden hem hier ook, lazen mensen hem? Uh, ja, zeker weten. Uh, maar met name het oudere publiek, de jongeren die, uh, die zijn niet zo geïnteresseerd meer in bladen, maar uh, het oudere publiek wel. Toen ik uh, 26 jaar geleden hier begon, eigenlijk voordat ik hier uh, begon, uh, adverteerde ik al veel in de gay krant, een artikel in de gay krant. En doordat, uh, ja, doordat wij daar in adverteerden uh, kwam, er, uh, kwam er heel veel publiciteit uh, uh, en uh, daardoor werd het eigenlijk meteen al vanaf het begin was het al meteen druk uh, hier. Ik miste hem al, ik ben niet, komt u weer? ik heb daar niets over vernomen. Helemaal niks, maar als hij er is, hij ze altijd uitverkocht. En las u hem ook? Ja. Met plezier? Uh, soms. <laughs> ja, er stonden best goede interviews in, dat uh, moet ik zeggen. Ja. De Deelkrant heeft heel erg veel gedaan voor uh, nou, homo-emancipatie. Uh, heeft heel veel gedaan voor, uh, om het homohuwelijk voor elkaar te krijgen. Uh, uh, heel veel contacten gehad met, uh, met uh, de Tweede Kamer om uh, allerlei uh, wetten voor elkaar te krijgen en uh, is ook eigenlijk een soort uh, actieplatform uh, geweest in het, uh, in het verleden. Zeker in de beginjaren van, uh, dat, dat AIDS uh, in Nederland uh, kwam, zeg maar... en in eerste instantie natuurlijk in, in de Verenigde Staten... Uh, waren zij als eerste die, uh, die iedereen goed op de hoogte brachten van uh, wat er allemaal uh, aan de hand was. Wat, uh, dat, er, dat er iets was, maar dat ze nog niet wisten wat... En later konden ze uh, veel meer uh, informatie erover geven. Dus ik denk dat ze daar heel erg belangrijk in zijn geweest. Ja, Dus de geekrand was degene die de mensen informeerde. Um, wie doet dat nu? Uh, ja, nu halen denk ik de meeste mensen toch wel informatie van internet. En, uh, uh, ja, en de informatie van internet is niet altijd betrouwbaar. Uh, want je weet nooit waar het vandaan komt en of het waar is. En, uh, ja, dus ik, ik, uh, van, van wat mij betreft is informatie van internet uh, minder betrouwbaar dan. Uh, dan uit een krant, zeg maar. Werkt u hier ook al lang? 25,5 jaar. En we bestaan 26 jaar. Dat is echt al... He heeft u het publiek zien veranderen hier? Absoluut. Ja? Hoe dan? Het wisselde elke vijf jaar, zoiets je zo. En elke vijf jaar was, waren er ook dingen die niet, die meer, niet meer hoefden. Er de schuimfeesten beneden. Op een gegeven moment kwam er niemand meer. Daar was geen zin meer in. Is het blad ook veranderd in die periode? Of is het altijd dezelfde Gewoon informatievoorziening... En... Het uh, blad is zeker veranderd. Ik weet, ik weet nog wel de eerste uitgave... want ik uh, ben volgens mij ook al vanaf het begin af aan uh, abonnee op de Gaykrant. In de eerste instantie was het een heel simpel uh, uh, verenigingsblaadje, zeg maar. En later uh, is het inderdaad uitgegroeid tot een, uh, tot een serieuze krant. Uh, het is in verschillende uh, formaten op, uh, op de markt geweest. Um, en uh, het is wel eens wat, wat dunner geweest en nu dus wat dikker geworden... Uh, misschien later ook weer wat dunner worden. Dus het is een beetje een uh, wisselende samenstelling geweest. Ja. Ja. Het publiek, is dat vrijer dan 25 jaar geleden? Absoluut. We hebben op donderdagavond zit het hier stampvol met jongeren. En die zijn zo... Kijk, ik heb moeten strijden met de feministen mee. Voor de rechten. hun niet meer, want ze zijn er, de rechten. En het is veel, ze zijn veel aangenamer, veel vriendelijker. Veel... Want de echte oude feministen, dat zijn... Uh... Nog een strakke dames met oogkleppen voor, hoor. Pittige tantes. Pittige tantes. Nu zijn het hele vriendelijke pittige tantes. Ik vind het heel leuk. We hadden het net over de informatie hè, die de gay krant uh, verspreidt... en waar die nut krant nuttig voor is. Wat gaat daar nu mee gebeuren? Nou, ik heb uh, toevallig uh, een, uh, een uur geleden heb ik een uh, mail ontvangen uh, van de Gay Night... dat uh, de Gay Night gaat proberen om de gay krant over te nemen... En uh, uh, de curator benaderde ze uh, om, om te vragen van, okay, uh, wat ze daarmee kunnen gaan doen. Ik weet niet wat eruit gaat komen uiteraard, maar het zou mooi zijn als uh, de gay Night uh, de gaykrant een doorstart kan, uh, kan geven. Want er zijn nog heel veel jongeren die ermee in de knoop zitten hoor, met hun homofilie. En zoals gezegd, de Gaykrant wordt dus wellicht overgenomen door Gay and Night, een magazine voor homoseksuelen. Volgens hoofdredacteur Martijn Tulp dreigt er anders meer dan 30 jaar geschiedenis verloren te gaan. U hoorde een reportage van Annette Schut. En voor het uur praten we ook verder over het faillissement van de Gaykrant. Te gast is dan Mark Rijgwijn, voorzitter Expresso, een belangenvereniging voor homo-, lesbo- en bi-jongeren in Nederland en Vlaanderen. Het duurt nog tien maanden en dan viert Michelle Obama haar vijftigste verjaardag. Maar het partijtje van de First Lady houdt de gemoederen nu al bezig. Want wie komt er optreden op haar feest? Dat is de grote vraag. Ik ga erover praten met Ufo Kaya, die op dit moment woont en werkt in Washington D.C. Ufo, goedemorgen. Goedemorgen. Is de verjaardag van Michelle Obama nu al groot nieuws in de VS? Nee, de gemiddelde Amerikaan houdt zichzelf er niet echt mee bezig... Maar, ik moet wel zeggen, de kranten staan er wel vol mee. En ook op televisieprogramma's wordt er over gesproken. Um, vooral geroddeld eigenlijk van wie komt er, wie komt er niet. En wat wordt een beetje het thema en de setting van het feestje. Want wat wordt er, wat wordt er van u verwacht van het feest? Um, groot. Uh, Amerikanen zijn niet echt van de bescheidenheid. Uh, dus waarschijnlijk wordt het een groot uitkundige feest. Um, en de vraag is natuurlijk wie komt er optreden en, en, en hoe gaat het er allemaal uitzien? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk de hamvraag van het hele feest. Wie gaat er optreden? Nou ja, het lijkt mij duidelijk. Beyoncé, haar grote voorbeeld? Ja, waarschijnlijk wel. De krachten staan er ook wel vol mee. Uh, Beyoncé is een goede vriendin van Michelle. Uh, twee jaar geleden, toen Barack Obama 50 jaar werd... Uh... Trad Jay-Z op, de man van, uh, van Beyoncé. Dus de kans is groot dat Beyoncé er zal zijn. Het is niet voor niet dat ze ook uh, optrad tijdens de inauguratie afgelopen mm -hmm. januari. Maar Michelle Obama is ook een groot fan van Adele. Ja, dus daar, daar is ook twijfel over. Want, want hoe zeker is die zaak, Adele? Ja, hij eerst gezegd van wel. daarna weer niet. Vandaag las ik in de krant dat uh, Adele had aangeboden... Uh, uh, ...bereid was om minder geld te ontvangen... ...en ook... Uh, de, de, de, in haar agenda al ruimte had gemaakt. Dus als ik de krant van vandaag lees... dan is de kans heel groot dat Adel er zal zijn. Want hoeveel geld krijg je eigenlijk als, als artiest... als je op het feestje van de First Lady optreedt? Ja, het, het feestje van de First Lady is, eigenlijk, is geen staatsfeest... maar een privéfeestje. Dus de Obamas betalen het zelf. Ja. Uh, waardoor het ook niet publiek wordt... van hoeveel er nou precies is betaald. Maar het zal niet de, de reguliere concertprijs van Adel zijn. Nee, precies. Maar wel een stuk duurder lijkt me dus. Uh, Adel zal wat minder vragen dan wat ze normaal doet. maar ze zal ook wel wat minder een aantal liedjes zingen die uh, Michelle Obama uh, erg mooi vindt om aan te horen. Maar mm -hmm. er zullen meerdere mensen zijn, dus het zal niet alleen Adel zijn. Ik denk dat Beyoncé niks zal vragen omdat ze een grote supporter is van de Obama's. Veel campagne voor ze heeft gevoerd en ook een persoonlijke vriendin is. En misschien heeft ze ook wel een beetje wat goed te maken omdat ze bij de inauguratie natuurlijk had geplaybackt. Ja, maar volgens mij was dat geen groot nieuws voor Michel en Barack. Oké, okay, dat wisten zij al. Ja, ik denk het wel. Nou, twee jaar geleden werd de president zelf ook 50, dat zei je al. Zijn er toen veel grote feesten geweest? Ja, Obama Barack koos uh, echt voor een, uh, voor een grote barbecuefeest... zoals dat van, van de jeugd gewend was, in Rose Garden. Hm. Er waren veel beroemdheden uh, en een van de optredens was Jay-Z. Uh, maar ook heel veel andre, andere uh, Artiesten en vooral ook de, de, de klassiekers waren daar. Ja, en in Nederland krijgen we natuurlijk straks de inhuldiging van de koningin. En dat moet allemaal sober, want het is nou eenmaal crisis in Nederland. Uh, moet het feestje van Michelle Obama ook sober of gaat dat puur op zijn Amerikaans? Nee, de Amerikanen houden niet van sober en bescheidenheid. Uh, het moet vooral uitbundig en groot zijn, maar ook wel weer een beetje gegrond. Uh, ik denk niet dat Michel zal kiezen voor een uh, barbecuefeest in de achtertuin. <lacht> Volgens mij is het veel meer van de, van de gala's en van, van, uh, van wat glamour. Het wordt veel stijlvoller, uh, denk je? het moet zeker groot zijn. Sorry? Het wordt ook een stuk stijlvoller, denk je? Ik denk het wel. Nou, dat ja. wordt uh, nog, nog even spannend dus, maar voor de gewone Amerikanen is zo'n feest niet te bezoeken dus? Nee, nee. Het, uh, het zijn vooral toch uh, grote donoren, uh, veel bekende mensen, politici. Maar waarschijnlijk ook heel veel mensen uit Chicago, de vrienden uh, van de Obama's. Uh, maar ja. er zijn wel heel veel onofficiële uh, feesten waar Obama's, de Obama's niks mee te maken hebben. Mm -hmm. uh, wat wel georganiseerd wordt en waar veel mensen naartoe gaan. Nou, dankjewel voor nu. We gaan het zien. Nog tien maanden hebben ze de tijd voor het feest van Michelle Obama. Oevo Kaya vanuit Washington DC. Dankjewel. En het volgende uur van NAW komt er ook weer aan. Zometeen alles over de paus en nog meer over het faillissement van de Kekhand. Tot zometeen. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.